ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Above me is the daylight, through the leafless yeah. When I close my eyes, I hear the seven grass. It smells alright. make Falling from my feathers Guess that I took the deal Here I hang tethered up in post long Telephone pulls and gasping for air Pretentious artists in 90 foot square mansion Check, write it out, I rule no more One mansion, step back to a lower floor There's water in the basement And there's demons on the patio Shoulders drop like chips and dips I think I'm growing There is this for the younger, A terrible no, still as little And hanging from the edge I wouldn't be the ones Not letting go But to make Nog even een uurtje live de herhalingen nog eventjes doen. En de afloopuur dat hebben we natuurlijk nog eens een keer dunnetjes overgedaan... wat betreft het gesprek... wat ik afgelopen donderdag... 16 januari had met Ruud Hameling. En bovendien zal je dat dus nog een keer gaan horen... op 23 januari, want dan wordt deze uitzending herhaald. Dus het is eigenlijk gewoon drie keer... Drie keer, dus uh, je, je kan hem eigenlijk niet missen, deze uitzending. Um, het is 20 januari, want uh, we, we hebben de boel uh, geschoven naar de maandag. En dat heeft alles uh, te maken met de Rob Akda woord. Die komende donderdag op 23 januari, als je deze uitzending hoort, aan de gang is. En dan ben ik er dus niet en Marcus ook niet. Dus dat uh, is uh, de reden. Um, goed, uh, Staplers, daar begonnen we mee, dit uh, derde uur. En I'd Be Lying. Nou, dan hebben we natuurlijk nog een aantal dingen die we nog laten horen. Wat allemaal te maken hebben met optredens die nog aanstaande zijn. Ook na de 23 januari. Want op 7 februari speelt High on Shy in C. Haarlemmermeer. -en, en dat zal ze ongetwijfeld ook dit nummer laten horen. What's going on? I'm oh, yeah. is on Het idee dat we een beetje op een eiland zitten op donderdagavond, maar op de maandagavond is dat zeker niet het geval. Want straks, tussen 9 en 11, hebben we natuurlijk Marcel van Kuik weer. Het play it loud en dan gaat het dan alleen maar geloof ik over Nederlandse dingen. Nou, wij draaien alleen maar Nederlandse producties. Callback hoorde je het met Waste en daarvoor High on Shy. En we gaan daar ook nog gewoon vrolijk mee verder, want Singa gaat in maart haar album release show doen! Like always have your bed. but sometimes i can call. trigger what I'm and it's okay as long as i'm allowed to feel my day the first make me question my future Much longer till I crash Until this heart breaks into you De jaar stond toch redelijk in het teken van hoefs van het overlijden van Ramon van Geitenbeek. Die, uit, ja, die een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Heeft ook te maken met een oorzuisziekte. Daar was hij zo depressief van dat hij uiteindelijk een einde van zijn leven maakt. Maar er zijn natuurlijk nog twee nummers waarop die te horen is. En dit was er één van, Out of Place. Daarvoor hoorde je Singa met Feelings. Deze dame die hebben we hier ooit in de studio gehad. En dat was Rena Holt. Op 19 december van het afgelopen jaar deed zij hier een optreden. En een van de nummers speelde ze ook deze dus. Down in the sky, feeling the warm leaf. summer night, like it's all burned out. Laying beside you, down in the ground. Seeing the starlight lighting up Running through the night, chasing fireflies Trying to escape from the city life Like it's all one day between zeggen dat dit een uh, episch nummer is. Uh, wat hebben Rena Holt en uh, Max Polman met elkaar te maken? Nou, ze hebben beiden een optreden gedaan in de Studio Gons. schijnt ergens in Gouda te liggen en daar deed uh, Rena Holt dan uh, de support. En Max was daar de hoofdgast en beide hebben we ook uh, hier in deze studio gehad. En het sterke verhaal is dat uh, bij dit nummer, het uh, nummer ontstaan is, ook hier in Alternative FM. Want uh, voordat zij gingen optreden uh, waren ze al bezig met het nummer uh, aan het tochelen en weet ik allemaal wat. En uiteindelijk hebben ze hem dan nu uitgebracht. Ik zei al aan het begin van uh, dit uur, 7 februari, schrijf maar op in je agenda, want high on shy treedt erop. Maar deze bad luck baby ook, never happen with you. Fun stuff now would never happen with you Now you're on the phone five times a week Trying to get me back because you can't sleep Out of me dus uh, Ja, hard, uh, hardstyle Hoe je het moet noemen wilt Maar het is wel harde muziek uh, Granddad met uh, Psychic En daarvoor hoorde je Bad Luck Baby En Never Have I With You Ook wel pittig eerlijk gezegd Maar dat uh, geldt uh, min of meer ook voor deze Van Wendy Moore met Hook I got a fever Making me feel high A fever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 Optreed, doet hij nog wel aan muziek en muziek maken. Deze Ricktrack en All I Ever Known. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met uh, Hooked. En dan zijn we zo'n beetje ook in het uh, laatste gedeelte van, uh, van dit uh, programma gekomen. De herhaling live. Ja, je hoort het goed. Want uh, dit lijstje heb ik ook al uh, afgelopen donderdag Laten horen en dat zal ook komende donderdag het geval zijn. Maar dan ben ik niet te horen. Dan hoor je echt het programma compleet zoals ik hem nu heb uitgezonden. Want de verhuizing heeft alles te maken met hierop wordt. Nu tijd voor Linde met Sunflowers. This is how this and the Het is al dat ik zou naar bed gaan De verleiding laat me nog even staan De alcohol vermoeit mijn lichaam En er is iets wat me wakker houdt ik nog een drankje om, oh. Ga ik weer met lege handen naar huis Het werd vast weer een herhaling van Hetgene wat wakker houdt oh. Oh. Oh. Maar wat als ik het toch kon zeggen Waar laat ik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 We blijven allemaal op zoek. Maar wat als ik het toch kon cool zeggen? Waar laat ik het dan heen brengen? Dit is niet wie ik ben. Ik verwacht het echt dat ik wist. Het mooie is uh, dat je dan iets uh, recht kan zetten wat je afgelopen donderdag niet hebt kunnen doen. Namelijk een uh, nummer moeten laten horen van Sipke. Dat heb ik dus bij deze in de herhaling dan even rechtgezet. Want hij uh, had eigenlijk ook gedraaid moeten worden in uh, de uitzending van donderdag 16 januari. De correctie van Sipke. En uh, er komt nog een hele EP aan. Die EP die heeft een alleszeggende titel. En dat, uh, die EP die heet Naar Voren. Daarvoor hoorde je Linde met Sunflowers. En dat was eigenlijk een beetje ook een mooi blokje zo. We gaan eventjes rap verder met het een en ander. Want dit is wel wat we nog hebben laten horen donderdagavond in Alternative FM. En dus nu ook. Namelijk Lorem Ipsum en Spooky Song. Uit ik zie ze nog uh, spelen in Boedijn. Dat is een muziekschool in uh, Hoorn. Onderdeel van die popronde geweest. Maar goed, uh, dat is ook al wel voorbij. Lorem Ipsum dus met Spooky Tom. Het leuke is uh, met dit soort uh, programma's uh, dat je dan dingen dus recht uh, kan zetten. Want dat heb ik uh, net uh, gedaan. Bijvoorbeeld met uh, Sipke met Connectie. Want die hadden ik helemaal vergeten donderdag uh, te draaien. Ja, moet ik ook even hoesten. En dat is ook even gebeurd. Nu hoor je van deze uitzending weer de herhaling op 23 januari. Komende donderdag dus. Alles te maken met de Rob Agda woord. Want de komende maandagen zitten we hier tussen 6 en 9. Om een compilatie te laten horen van al die voorrondes. En waarschijnlijk ook de night editie. Uh, dat uh, dus dan allemaal straks uh, voor de komende weken. Nu is zo dadelijk uh, naar dit uh, programma Play It Loud. En anders is het gewoon de non-stop op de donderdag. En Play It Loud uh, wordt uh, gedaan door Marcel van Kuik... voor de mensen die hier rechtstreeks luisteren. En anders is het uh, donderdagavond gewoon een uh, ja, non-stop uh, verhaal... tussen 10 en 12. Afsluiting is met Ethan Huis en Wrestlers Bones... En wat mij betreft, ga het tot volgende week. Dag! Op 106.9 straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.